Met Maarten Westerveen. Welkom, beste luisteraar. Welkom terug. Deze vrijdagnacht. U luistert naar Woord, het programma waar wij het mooiste uit onze omroeparchieven aan u tonen. En deze hele nacht staat in het teken van moord en doodslag. In het eerste uur hoorde u de reportage van Robbie Muns voor zijn jacht op een giraf. In het vorige uur een beklemmend verhaal over de moord op Hanne Klinkhamer... door Richard Klinkhamer in Hongerige Wolf. En dat zijn allemaal nogal individuele uh, uitingen van, van moord en doodslag. He. Dat is één man die een ander omlegt. Nu gaan we naar iets anders kijken. Een uh, staatsgeweld uh, op het moment dat de overheid besluit om iemand te doen laten verdwijnen. En net zoals in de vorige afleveringen en de vorige uh, uitse, uh, fragmenten in uh, Woord... wordt erbij stilgestaan. Er worden boeken geschreven, er worden liedjes gezongen... en er worden ook toneelspellen en hoorspelen gemaakt. Dat gebeurde onder andere met het boek Vermoedens omtrent Jacob... geschreven door de Duitse schrijver Uwe Johnson. Het speelt tijdens de beginjaren van de DDR, in 1956. Een 28-jarige werknemer van de Oost-Duitse spoorwegen... komt om bij een treinongeluk onder zeer verdachte omstandigheden. Lex Bollmeier bewerkte het boek tot een radiodrama... dat in 1999 werd uitgezonden door de NCRV. de vroege ochtend van 8 november 1956... komt Jacob Abs om bij een ongeluk op het station van Magdenburg. Hij werkte als verkeersleider bij de spoorwegen. Hij is 28 jaar geworden. Kameraad Abs, die zojuist was teruggekeerd van een bezoek aan West-Duitsland... werd op weg naar zijn werk geschept door een locomotief. Maar Jacob liet toch altijd dwars over die rails... Hij liep altijd dwars over het rangeerspoor en het vertrekspoor. Gewoon. Omdat hij daar anders een half uur langer over had gedaan. Helemaal buitenom naar de spoorweg overgaan. Moet je nou toch eens kijken wat de november weer. Je kan geen tien stappen ver zien van de mist. En zochten ze allemaal niet. En het was toch ochtends En glad dat het was. Dan lig je zo onderaan. Zo'n petitere grangeerlokje is dan echt haast niet te horen. En, en, en zien kun je nog minder. Jacob zat al zeven jaar bij het spoor, zeg maar zo. En als er ergens iets bewoog, dat op een heel seconde lopen... dan had hij dat huis wel gehoord. Hij al helemaal. Heeft hij me toch zelf uitgelegd. Met natuurkunde en formules en zo. Ik leef wel flink wat bij in zeven jaar zegt hij tegen me. Gewoon blijven staan als je wat ziet komen. Al is het nog zo ver weg. Als de trein er aankomt is hij er. Hm. zijn hij. Dat zal hij bij mist ook wel geweten hebben. Maar Jugge, een uur daarvoor hadden ze een rangeerder vermorzeld op de heuvel. Die zal dat toch ook geweten hebben? Daarom waren ze zo aangeslagen hadden ze wel weer meteen zo'n verhaal klaar van een tragisch ongeval. Verdienstelijk voor de opbouw van het socialisme. En zijn nagedachtenis in ere houden. Degene die dat uit zijn duim gezogen heeft, weet er vast meer van. Het zal maar er eentje wezen. De dood van Jacob Abs, een ongeluk? Het is moeilijk te geloven voor wie hem gekend heeft... Maar als het geen ongeluk is geweest, wat was het dan wel? Ja. Er zijn vermoedens, geruchten. De dienst heeft natuurlijk ook niet meegezeten. Ga maar vragen op dat hele pokkenstation... of er iemand namelijk in november een uitreisvisum voor het Westen heeft gekregen. En Jacob was net die ochtend met een trein uit West-Duitsland teruggekomen. Moet je nagaan bij wie hij is geweest bij de dochter van Chris Paul, als je dat iets zegt. Maar misschien is hij wel alleen maar naar zijn moeder in het vluchtelingenkamp geweest. Weet ik. ik weet bij wijze van spreken alles. Want de machine draaide door. Je moeder is naar het westen. Stop. Crespaal. Stop. De machine draaide door. Ik kon die stroominlichtingen niet stopzetten. Dan had ik zonder gegevens gezeten. Dan had ik me misschien verbeeld dat ik het allemaal niet meer kon overzien. Omdat er een stukje van drie minuten ontbrak... waar ik niemand naar had laten kijken. Wat is er toen gebeurd? Ik weet alles... En ik schiet er niets mee op. Vast staat dat de moeder van Jacob een paar weken eerder volkomen onverwachts is vertrokken uit haar woonplaats Jericho. Van het oosten naar het westen. Kon dat toen zomaar? Ja, grensverkeer was nog mogelijk in die jaren. Dat wil zeggen, relatief gemakkelijk. Het is november 1956. De muur moet nog gebouwd worden. Waarom vertrekt, vlucht mevrouw Abs? Ze is benaderd door iemand van de Zeker Een zekere meneer Rolfs. Kijk eens aan. De geheime dienst treedt naar buiten. Laat zich kennen. Meneer Rolfs hoopt via mevrouw Abs in de buurt te kunnen komen van een andere familie. De militaire inlichtingendienst heeft hem namelijk opdracht gegeven... om zich te verdiepen in het lot van de familie Crespaal. Crespaal Heinrich, boom van een kerel... Woonachtig de Jerichof in de Steenbakkerijstraat. 68 jaar, schrijnwerker, heeft niet veel meer te doen... ...houdt zich in leven met het herstellen van oude degenkisten, kussenkasten. Belastingaangifte in orde. Bankrekening, bescheiden passend bij de uitgaven in een afgelegen stadje aan zee. Maar geen verdenking van onrechtmatige inkomsten... Ik kon me maar niet voorstellen wat de Russen in godsnaam van hem gedaan wilden krijgen. Tot ik zag dat hij een dochter had. Gesine Krespaal. Geboren in 1933. Middelbare school in Jerichov. Engels gestudeerd in Leipzig. Tolkenschool Frankfurt am Main. Am Main. <tot> en begin dit jaar de NATO headquarters. Ah, Golubushka. Een duifje. Als ik iets doe, wil ik er wel plezier van hebben. Als ze blijft een duif op het dak. Maar dat begrepen ze niet meteen. De Russen hebben daar een andere manier van zeggen voor. Haar moeder is al 18 jaar dood. Heinrich Krespal mist zijn dochter. Mijn vader leeft eenzaam in de grauwe, gure wind... die van zee het land komt binnenvallen... op het dak. Ik heb de opdracht gekregen van onze Russische vrienden. om jou, Gesine Krespaal, te winnen. de Vesti Socialisme. Want de zaak van het socialisme zal vieren en als enige overblijven. Maar een beetje vlieren, fluiten. en dan voetschi onze republiek uit. dat kunnen we niet hebben. Daar ben je te jong voor. Je moet de mensen met je laten praten. Praten moet je met iedereen. Zoals met de moeder van Jacob. Is een indringend gesprek geweest. We zijn geen kettinghonden. Als je je aanwendt om alleen oog te hebben voor wat eventueel strafbaar is... dan kom je nergens achter. Je weet een stuk meer van iemand als je achterhaalt hoe hij zijn kinderen behandelt. En of hij bereid is zijn vrienden al of niet een tegendienst te bewijzen. Tussen staatsburger en staatsvijand mag je niet bij voorbaat al een grens trekken. Iedereen is een potentiële kant. Ja? Ze is hals over kop vertrokken. Met twee koffers. En er kan hier geen sprake zijn van schuld. Ze had de keuze om hier te blijven. Kan ik het helpen dat ze dat niet in de gaten heeft? Nee. Maar u heeft haar wel angst aangejaagd. Ik heb haar opgewacht op een avond na het werk. Om een gesprek aan te knopen over de voor- en nadelen van het socialisme. over de oorlogzuchtigheid van de westerse kapitalisten. en welk effect het heeft op ieders bestaan. Neem nou dat van de familie Crespaald. Die helaas amper meer een familie is. aangezien de enige dochter immers afwezig is. terwijl mevrouw Amst zich toch als een moeder, zeg maar, over haar ontfermd heeft. Zij zegt ronduit: nee. Ze woont alleen maar in dat huis. Heeft niks te maken met de familie Crespo. Ze ontkent het. Grond uit in mijn gezicht. Terwijl iedereen in de stad me weet te vertellen dat ze hier stond op te wachten. Op het station. dat jullie door de stad liepen als moeder en dochter. Jij schrijft haar brieven. Die beginnen met... Ik heb de hele ochtend aan je gedacht. En dan nu... Uh... <laughs> nee hoor. Niks van aan. was twaalf, toen ze opeens voor de deur stonden met hun huifkar. Twee families, één geschiedenis. Jacob Abs en zijn moeder zijn aan het eind van de oorlog gevlucht uit Pommeren. Dat toen werd platgebrand door de terugtrekkende naties. Heinrich Crespaal heeft de vluchtelingen zonder aarzelingen in huis opgenomen. De familie Abs kreeg de ene helft van het huis... Gesine en zijn dochter Gezine hielden de anderen. Had ik er opeens een broer bij gekregen? Ik ging met haar mee op pad als hij drank ging slijten aan de Russische soldaten. En voor eens en vooral heb jij, Gezine Crespaal, de moeder van Jacob tot moeder genomen. Zij is van het begin af aan akkoord gegaan met jullie huiselijke gemeenschap. Haar bestaan na het ontvluchten van de oorlog weer veilig verankerd in menselijke gewoontes. Als in een nieuw verworven vaderland als ze voor een meisje kon zorgen. Ik weet nog de avond dat ik mijn handen op mijn rug hield. Kézien, zei ze. Raakte zachtjes mijn schouder aan met haar harde, ruwe hand. Ik weet nog hoe ze gedempt, gehaast praatte... in dat plat, pommers accent dat ik in het begin niet eens goed verstond. Ik weet nog haar gezicht. Dat is lang en benig en in haar toegeknepen, droge ogen al een heel eind op weg naar haar ouderdom. Ik heb een moeder gehad al die tijd. Ze had kunnen blijven. En toen Jacob de dag nadat zijn moeder was vertrokken uit de bus stapte... en de straat wilde oversteken, stopte er prompt een hotel. Zo'n lange zwarte met geblindeerde ramen. Portiers portier zwaaide open voor zijn voeten. Iemand zei zijn naam. Jacob Abs. Ik zie hem glimlachen. Zo, zal hij wel gezegd hebben. Maar zonder iemand. Ik denk dat Jacob ook toen nog niet eens wist. Och, dat zullen ze hem allemaal gezegd hebben. Hij heeft natuurlijk het bekende overzichtje van ze gekregen vanaf de meerwaardetheorie tot de toespitsing van de klassenstrijd door de voorhoede. Zolang ze maar aan het woord zijn, hebben ze gelijk. Maar het schijnt toch uit! Daar is bij mij niet aan, mee aan hoeven komen op Jacobse plaats. Voor het socialisme kun je zo ongeveer nooit genoeg doen. Daar zou die meneer Rollof het ook wel met de moeder van Jacob over gehad hebben. Volgens mij is dat namelijk de reden dat zij er vandoor moest. Zijn aanwezigheid heeft haar op de vlucht gejaagd. Het is toch te erg volgende. zitten ze weer in de zomer. Net toch? Het ging erom dat zij niks met die klassenstrijd te maken wilde krijgen, denk ik. Dat ze niet wisten waar dat eruit zou draaien. vader belde op. Kriegsbezuik. Een vrouw. Liv Pidi. Crespa Kribel, zei ik. Waarom? Kinderen moeten hun vader geen dingen vragen die hij zelf niet weet. Zei hij toen op verwijtende toon. Wanneer zal hij doodgaan, dacht ik. my voice is a little excited because I'm just released from the famous political prison of Vaz. My profession was chemical engineer. I was arrested in 1951 and was tortured many times in the AVO. First I was to, uh, sentenced to death at the military court because of anti-communist activities and high treason. After three months, my death sentence was changed to life sentences. I spent uh, five and a half years in prison in very bad uh, uh, situation: uh, The behavior of the AVO and the, and the guards was very bad. Uh, especially, there was an AVO captain named Gaspar Marton. He was nearly a beast. In the prison, we are 1,200, from workers up to bishop generals, and ministers, uh, from everywhere, from the country, all uh, everybody, because of anti-communist activities. When the revolution begins. Uh, we break out from the prison with irons, but the was at our side. Dinsdag 23 oktober 1956. Een week na de vlucht van mevrouw Abs. Via de westerse radiozenders beginnen ook in Oost-Duitsland de eerste berichten binnen te druppelen over de Hongaarse opstand. <middels> Nadere berichten, luisteraars, over de opstand tegen het communistisch regime in Hongarije... ...zijn op dit moment zeer schaars. De noodtoestand in Boedapest duurt in ieder geval nog steeds voort. En vanmiddag werd er nog steeds gevochten in de Hongaarse hoofdstad. Zelfs straaljagers hebben vanmiddag het vuur geopend op de zogenaamde contra-revolutionairen. Het communistische radiostation van Boedapest heeft lange perioden waarin bijvoorbeeld alleen het pauzeteken wordt uitgezonden. En bovendien wordt dit radiostation sterk gestoord door stoorzenders. Op dezelfde avond keert Gesine Krespaal in het geheim... zonder officiële toestemming terug in Oost-Duitsland. Ze gaat samen met Jacob op weg naar het huis van haar vader. Van het westen naar het oosten... Ze heeft een pistool bij zich en een fototoestel in de vorm van een vulpen. Ze worden geschaduwd door Rolfs. Ik had het meteen in de smiezen dat jij het was. Dat jij het echt was, op eigen benen hier. En niet daar gins. De duif zat niet meer op het dak. En nu nog kan ik niet meer vertellen dan hoe we gelopen zijn. En welke dorpsnamen ik intussen weer vergeten ben. En ik had gelijk dat jullie niet rechtstreeks naar Jericho zouden doorrijden... maar ergens daarvoor uitstappen. En dan nog een eind met de bus in de richting van de grens. We wisten niet precies de weg. We waren er allebei nog nooit geweest. Al die vreemde plekken. Die uitgestorven boerderijen en die nieuwbouw van de coöperatiewinkels... en de wegrottende rotzooi van machines in de blubber op het erf van de landbouwbedrijven... En de godsgruwelijke oorlogsmonumenten. Dat de hele wereld daar nou ruzie over maakt. Ze weten niet waar ze het over hebben. En dan nu? Samen naar het stadje van mijn vader. En kijken hoe het verdwenen is uit mijn herinnering. Ik was me toch opgewekt? Dat was tegen drieën s nachts. Op mijn eentje was ik beslist verdwaald op de ontelbare wegen... En weer net zo bij de open graven op de tyfusbegraafplaats uitgekomen als die zomer, na de oorlog. Toen ik s'middags altijd van Jerichof naar Jacob liep op het boerenland. Maar de open graven met die kippen die telkens weer aankwamen schadelen vanuit de moestuin. En de doden als koren schoven op de ladderwagen en hoe ik versuft van de hitte in het bruine bosgras lag... half in de schaduw van de dennen. En Jacob met de paarden gelijkmatig als de eeuwigheid... over de verste stoppels trok. En we naast elkaar zaten tegen de ploegscharen... met hun zachte korst en ons vier uurtje aten. En het opeens uit mij vroeg... Is het waar, Jacob? Dat van die concentratiekampen... Het zijn allemaal van die tijdsbestekken waar ik nooit van heb kunnen denken. Dat was gisteren. En morgen zal het alweer eergisteren zijn geweest. Of dat was tien jaar geleden. En inmiddels weet ik een stuk beter hoe het zit... met het monopoliekapitalisme als vorm van imperialisme. En kan ik het voorbij bekijken kijken met de ogen van nu? Ze gaan niet voorbij... Ik ben dertien jaar oud elke seconde dat ik in het bijzijn ben van Jacobs brede roerloze hoofd en zijn halfgesloten ogen en hem hoor zeggen: Ja, het is waar. Daar kan een mens niet mee leven. Dat is onwerkbaar. Hoe moet je dat nou verantwoorden? Hoe moet je dat nou combineren met het natte beukenbladgritsel onder onze voeten? en met die zwiepende, tollende dennentoppen boven onze hoofden... en met mijn verdorven leven en met Jacob... die ik niet kan onderscheiden op de pikdonkere, smalle weg met zijn hoge bermen. Hij moest niet zo hard lopen. Wou ik het dan zo? Zo wou ik het. Zo is het ideaal. Maar wat heeft dat nog te maken met Jerichof? Dat tenslotte voor ons lag, in het moeras. Toen we over het paadje op de heuvel uit het kreupelhout waren gekomen en stil stonden. Jacob naast me zonder een woord. Een duistere klomp in de laagte met de kerktorenspits En het licht in het huis van mijn vader. Wat had ik in het huis van mijn vader te zoeken? Wat dacht je van het gezelschap van je vriend Jonas, hè? De jonge geleerde, dokter Jonas Blach. Die had net naar de radio zitten luisteren. De vrijheidszender. Hier volgen de nieuwsberichten. De Russen in het park aan de overkant zijn zich doodgeschrokken. Die hebben zich meteen een stuk in hun kraag gezopen. Toen ik s'nachts binnenkwam zaten ze moppen te tappen over Stalin. Als u die, die ervaringen bij Martijn neemt eh, over deze laatste dagen. Ja, Ik weet niet hoe dat te zeggen. Ik heb alleen gezien. Het Sovjets zijn barbaren. Zoals men hier in Hongarije zegt. Barbaren. En verder, nou, het was verschrikkelijk. Verder weinig over te zeggen. En er waren twee meisjes gesneuveld in onze afdeling. Dat waren Judka, een meisje van 15 jaar. En Magdi, een meisje van 16 jaar. Het waren zusjes. Hadden bruine, bruine ogen. En donker haar en ik weet wel, Jutka had de vorige dag steeds gehuild, was een beetje wanhopig en wist niet wat er allemaal over kwam en had ik het pistool van eraf gepakt, dat Hongaars revolver en toen kwam ze steeds terug om me te vragen. Ik heb het niet gegeven. En Het laatste heb ik het toch gegeven. Zonder kogels. Maar die kogels die schijnt ergens anders weer op de kop getikt te hebben. De volgende morgen heb ik haar. En mag niet gevonden. Jonas stond voor me in het huis van mijn vader. En was even echt als Jacob naast me. Ik kon geen woord verzinnen. En zei: Dag. En schaamde me en gebood met de herinnering, dat is Jonas, die van me houdt. Oké. Okay. Jonas kende ik helemaal niet. Ik snapte niet hoe die nou in deze affaire was beland... en wat hij met Jacob te maken had. Jou ken ik niet, dacht ik meteen. Maar ik luste rouw van die jonge gestudeerde types uit de grote stad... die er zelfs als naar Jerichov gaan nog bijlopen... alsof het voor een modeshow is. Met spullen die in het westen zijn gekocht. En dan met van die snelle pakken aan onder hun openhangende jas alsof het niks is. En het is maar niet niks. Die gestudeerd hebben van onze belastingcenten. En die het van alle kanten door ons in de schoot geworpen hebben gekregen. Waar we ons de sapel voor hebben gemaakt. Waar we keer op keer tegen gezegd hebben van daarom. En vergeet niet waarvoor. En die hier dan rondlopen met zo'n uitgestrekte schrander smoel... En zelfs bij het handjesgeven nog deftige gereserveerd doen... zich laten voorstaan op de onafhankelijkheid van hun oordeel. Ja. Ja. Hoe is het mogelijk dat hij het bij is gehoord? Dokter Blach. Dr. Jonas Blach. 26 jaar, taalwetenschapper. Hij is verliefd op Gesine Crespaal... sinds hij haar op een avond plomp verloren heeft aangesproken... op een van zijn zwerftochten door West-Berlijn... Blag bezocht onlangs een min of meer geheime bijeenkomst van intellectuelen... waarin min of meer openlijk gediscussieerd werd... over verschillende aspecten van het socialisme. Hoe laat leven we? Vrijheid is inzicht in de noodzaak. Zij strijken daar neer en beginnen over de kunstmatige ademhaling... van de socialistische moraal... alsof ze veranderingen in gedachten hebben. Wie zijn ze nou helemaal dat ze de werkelijkheid zouden kunnen vervangen... Wat is verkeerd? Wat is goed? Goed Ik wil zeggen dat wij veranderingen willen ten goede. Wij nemen het als enige op tegen de macht van de kwaadaardigheid. En daarom vertegenwoordigen wij alle zwakkeren van de samenleving. En wat is voor ons onontbeerlijk? Willen wij rechtvaardigerwijs de overwinning behalen? Eenheid tegenover de tegenstander. Dit is wenen. De eerste buitenlanders die de bloedige revolutie in Boedapest van zeer dichtbij beleefd hebben... en als het ware door de straatgevechten in hun hotel gevangen gehouden werden... zijn door de bemoeien van de Oostenrijkse gezant in Hongarije, thans in Oostenrijk, aangekomen. Eerst uit hun verhalen blijkt ten volle wat een verschrikkelijke vormen de opstand aangenomen heeft. Het is niet meer een demonstratie tegen sommige communistische leiders... Nee, dit is een hartstochtelijke poging om het gehele communistische regime voor eens en voor altijd ten val te brengen. Er wordt in Boedapest op leven en dood gestreden om de vrijheid. Duizenden, tienduizenden zijn bereid om hun leven ervoor te geven. En vele van hen hebben dat al gedaan. Op verschillende punten in de Hongaarse hoofdstad hangen de ontzielde lichamen van gegrepen verzetstrijders aan bomen en lantaarnpalen... Maar dit afschrikwekkende voorbeeld heeft de anderen niet tot overgave kunnen dwingen. Ik denk dat Jacob de enige is geweest die de ernst van de situatie heeft ingezien. Ik bedoel, hij had een pistool bij, ja, een pistool. We weten maar één ding zeker, zei Jacob. Als we je nu te pakken krijgen, dan maken ze ervan dat je hier in Jerichof zit om een opstand voor te bereiden. Jacob is met u gaan praten, hè? diezelfde nacht nog. Hij heeft mij in bed gelegd en hij is met u gaan praten. Ja, dat is waar. Ik beloofde hem een vrijgeleide voor jou. Jij mocht weer veilig terug naar je riefelijke westen. Daar zou je geen haar gekrenkt worden. Maar ik eigende me wel het recht toe om uitgebreid met jou te mogen praten. En het nieuws op de radio die dinsdagavond: over de opstand in Hongarije. Heeft dat er niks mee te maken, dat jullie me zomaar lieten gaan? Ik vond hem overrompeld. Beloofd, zei Jacob. Simpelijk kon het niet. In een sfeer van vertrouwen, volgens het principe van wederzijds voordeel. Dat betekent dus dat Jacob een persoonlijke relatie had met het staatsgezag. Dat het staatsgezag Jacob goed kon gebruiken en liefst vriendelijk door hem gegroet wilde worden. was geen film. Ik kan me niet meer voor de geest halen hoe ik afscheid genomen heb van Jacob. Het gekke is alleen dat wij het allemaal doodgemodereerd hebben overleefd. En gewoon maar doorgaan alsof het niet net zo op ons is afgekomen als op Jacob. Van het dagblad het, nee. parool, het Parool... ...Het Parool Amsterdam-Nederland. Ja. Nee. Uh, kunt u mij uw naam opgeven? Met een gezond excellentie... Uh, zou u zo vriendelijk willen zijn... ...enkele vragen te beantwoorden? Deze is de eerste plaats. Hallo? Hallo? Oh, ik kan u uitstekend verstaan. Excellentie, kunt u mij zeggen hoe op het ogenblik de toestand in Budapest is? Nou, de Russen zijn bezig weg te gaan. Bezig weg te gaan? Maar er wordt nog veel gevochten. Wordt nog veel gevochten? Ja. Men is nu bezig... Ja. ...om de staatsveiligheidspositie op te ruimen, wat er nog over is. Ja. Ja, ik versta u. 30 oktober 1956. De Hongaarse opstand is een week oud. De indruk dat de Russen wegtrekken uit Boedapest is slechts schijn. Want vanuit verschillende landen van het Warschaupact komen Russische troepenbewegingen op gang richting Hongarije. Dus ook vanuit Oost-Duitsland... Jacob Abs krijgt daar als verkeersleider in een grote stad aan de Elbe... direct mee te maken. En Jonas, toevallig op bezoek bij Jacob op dat moment, is getuige. Jonas is met zijn neus in de boten gevallen die avond. Want Jacob had al een flinke lap tijd uit de avond gesneden. Vol licht en zwaar goederenverkeer en stoptreinen en doorgaande verbindingen. En er bleef nog heel wat liggen. Je kon het hoogstens nog bij elkaar rapen en er netjes een touwtje omheen binden... Dan wegkieperen. Er was geen doorkomen meer aan. Hij had een streep getrokken. En waar die uitkwam, diende alle ritten op te houden. Het maakte hem niet uit dat de luidsprekers hem toeschreeuwden. Hoe moet dat dan? Zo onuitputtelijk veel zijsporen zijn er ook weer niet. Maar Jacob bleef de hele tijd onverzettelijk, onbeweeglijk... met de verkeersleider van de noordsporen tegen zijn oor. Iedereen kon horen dat het doodstil was in de hoorn. Dus Jacob zal Jonas er tenslotte wel op gewezen hebben... dat hij getuige was van een dienstgeheim. Dus als hij weg wilde... maar Jonas wilde niet weg. Jacob begon zich kwaad te maken. Want ergens bij de grote weide in de schemering stond een goederentrein beladen met tanks en jeeps en lichte kanonnen... voor een onbewegelijke zijnarm stil. Dat was de eerste. De soldaten waren er al uitgesprongen, stonden in groepjes te roken... En Jacob hoorde de verkeersleider zeggen... ze geven hem niet aan me door. En toen sprong hij uit zijn vel van woede. En hij brulde, noteer de naam van die vent voor me. Die heeft zo zijn eigen opvatting over de Russen. Gaat hij ze een beetje zitten tegenhouden? Denkt hij nou heus dat wij er niks achter zoeken? Nee, ik weet ook wel waar ze naartoe moeten. Gaat hij ze zitten tegenhouden, alsof tien minuten wat uitmaken. Mensen willen naar huis. Die hebben ook een opvatting over de Russen. Voor hen nog geen reden om een ander in de wielen te rijden. En twee minuten later kwamen de voormeldingen uit het noorden dat de militaire trein in zuidelijke richting bewoog en over twintig minuten zou passeren en dat de naam van dat fatsoensmoppie nergens was los te peuteren. Oké, okay, zei Jacob. En toen begonnen de luidsprekers te daveren van de meldingen over het passerende oorlogstuig. had hun gedrag gespoord met een opvatting. Dat bedoel ik met doen of je niet goed snik bent. En dat iemand altijd zelf kan uitzoeken waar die zin in heeft... en waar die zich voor verantwoorden wil, noem je dat soms vrijheid. Das slava. Kijk, dat begrijp ik nou niet. Waarom ga je niet naar het westen? Daar heb je gezien, toch? En je kan er toch ook zo weer aan de slag in de wetenschap... ...dat is nog geen reden om de Republiek uit te vluchten. Het is net mooi als iemand je, je van het station afhaalt... ...van uh, hallo, blij dat je er bent... Of, ...of net mooi voor een dak boven je hoofd... ...en een helpende hand in het begin... ...maar ik moet er dan toch leven? Ik weet niet waarom ik hier blijf. Ik ben ergens aan begonnen. Misschien wil ik wel zien wat er van komt. Crespa zou zeggen... Je kunt je eigen leven niet ontlopen. Bovendien. Haar ziel heeft andere gaarden betreden. Wat bedoel je? Ezine heeft tegen mij gezegd. Het is Jacob die mijn ziel lief heeft. Mijn kleine zusje. Wanneer heeft ze dat gezegd? die woensdag hier in Rijkoff. Zijn we toch naar het strand geweest? Jonas, ik moet je wat vertellen. Het is Jacob die mijn ziel lief heeft. Ze stond voor me. Onbereikbaar veraf met haar vrolijkheid. Met haar ogen op kiertjes van het terugdenken. Spon. sprongen, als maar in staat was geweest om haar een seconde uit het oog te verliezen. Maar dat was net zo onvoorstelbaar als de mogelijkheid van blijven. Toen we terugkwamen zat jij te discussiëren met Rolfs. In het huis van Crespo. Mijn kleine zusje. Laten we gaan brengen. volgende dag dient Jacob Abs officieel het verzoek in... om zijn moeder te mogen bezoeken in West-Duitsland. Van het oosten naar het westen, opnieuw. Moest Jacob me soms gaan uitleggen wat ik van mijn wereld moet vinden? Nou, Niet in de zin dat je bijscholing kon gebruiken. Ik heb erop vertrouwd dat je op de democratische middelbare school... wel eens gehoord hebt van de theorie van de klassenstrijd en van de economie van het kapitalisme... en het noodzakelijk doel van de revolutie. En minstens één zo'n les of college lang... zou je toch wel geprobeerd hebben om die kennis op de werkelijkheid toe te passen. U hebt een eigenaardige kijk op jong zijn. U redeneert vanuit uw eigen persoon in uw eigen straatje. Nou, oké. Okay. Mag voor jou iets vreemds gebleven zijn en willekeurig maar je hebt het Marxisme-Leninisme losgelaten zonder het te bestrijden, te weerleggen. Het is bij een herinnering aan rechtvaardigheid gebleven. Pas door zijn strenge, korselige irritatie over de ontvangst in het hotel, in een hotel, werd ik voorbereid op de veranderingen in mijn leven. Alles waar ik in mijn onschuld geen oog voor had, zou hij gaan onderzoeken en niet zomaar over zijn kant laten gaan gaat hij zich zitten ergeren aan de roomservice. Ieder ander had zich graag laten bedienen, ik ook. Maar hij, hij deed of hij doofstom was. Dat vond hij nog het chiekst. Ik begon langzaam te begrijpen dat Jacob niet onveranderd stand kon hebben gehouden. Als de grote broer die over alles even zeker is en tot elke behulpzaamheid in staat. Ik heb vaak aan hem gedacht... Ik heb me vaak voorgesteld hoe hij het station van Westpelle en zo binnenrijden. Kijk maar goed, Jacob. Maar kijk uit je top. Ja. Had u daar maar gezeten. U was ons daar over de grens natuurlijk haarfijn komen uitleggen dat we verkeerd leven. Net als mijn vader. Na het goud, zoals toen leefde. Ja, die ken ik. En Jacob wou alleen maar zijn moeder opzoeken. Maar ziet u dan niet dat u de werkelijkheid armoedig maakt? Jacobs leven bestond toch niet alleen uit bij de spoorwegen werken? Dan praat u net zo goed langs hem heen. Snapt u dan niet dat hij zijn moeder op wou zoeken? Dat was alles. In dat licht moet je het zien. Daar hebben ze veel gepraat? In het kamp niet. Nauwelijks een woord gewisseld. Later hebben we haar nog meegenomen naar een restaurant in de stad. Ze zat op om in te praten. En hij kreeg het telkens opnieuw voor elkaar om niet naar haar te luisteren. Allicht snapte ze niets van hem. Maar hij heeft per slot van rekening ook niet begrepen dat hij daar kon blijven. Toen we terugkwamen uit het kamp, hoorden we op de radio dat de Hongaarse opstand was neergeslagen. Dat ik de uitgang niet kon vinden. Thuis. Ik bedoel bij Crespaal. De deur niet. Hier. Hm. Dat grijze links. Weet je wat links is? Dat is de deur. dan komt de gang. En in het trappenhuis zit een rood lampje in de lichtschakelaar, zodat je die altijd vinden kan. Waar zat je? Die is schat. Op de reebergen. vlieger oplaten. En jij was er ook bij. Mm. Blijf hier. waar hij zich nou nog één keer thuis gevoeld heeft. U wilde Jacob in uw straatje zien te krijgen. Daarom heeft u toch met hem gepraat als staatsgezag. Persoonlijk. Ik heb hem laten gaan. En jullie hadden vrienden kunnen zijn... als dat pijnlijke verschil in opvattingen er niet bij had gehoord. Ik heb Jacob de tijd gegeven om na te denken. En dan zeg jij dat het mij helemaal niet om de vrijheid te doen is... maar om Jacobs respect en vriendschappelijke gevoelens voor het staatsgezag. Ik ben wie ik ben. Dat krijg je? Afgedwongen beslissingen zijn geen beslissingen. De mens is veranderlijk. Alleen degenen die vastbesloten zijn, zijn betrouwbaar. Ik heb tegen niemand gezegd, ga naar het westen. Ik heb niet tegen Jacob gezegd, hiermee riskeer je leven. Gewoon gedacht dat er maar één antwoord was als u nou maar niet zo'n punt had gemaakt van die democratische vriendschapsbanden. En van de vraag welke van de twee onzinnigheden je het best kan kiezen... welke van de twee het minste kwaad is. De werkelijkheid is niet onredelijk. Ik heb het hem gezegd. U luistert naar Woord en hoorde zojuist het radiodrama... Vermoedens omtrent Jacob. Met stemmen van Kees Hulst, Maureen de Jong, Jacob Derwig... Martijn Nieuwerf en Peter Palmer. Regie was in handen van Lex Polmeijer. Het geluidsbeeld werd gemaakt door Leo Knikman. Zoals ik zei, u luistert naar VP Roze Woord... en het thema, als u net in bent geschakeld... het thema van deze nacht is moord en doodslag. En... Een van onze radiomakers hier bij de omroep Inge te Schuren heeft er een hele reeks over gemaakt. Zij interviewde de theatermakers Vincent van Warmedam en Michelle Sluismans voor hun voorstelling Murder Ballads, waarbij ze liedjes over dood met verhalen over liefde combineerden. En in het vorige uur hoorden we bijvoorbeeld al uh, Cocaine Blues van Johnny Cash en het uur daarvoor Does Your Mother Know van ABBA. En nu staan we stil bij de Engelse ballade Pretty Polly. meisje mee en wil haar uh, het hof maken en haar, uh, haar liefhebben. En dat, dat gaat mis. Ja, Pretty Polly is ook wel heel erg een kernnummer voor onze voorstelling. Omdat als wij dat nummer goed begrijpen, als wij dat horen, dan begrijpen we eigenlijk heel goed waarom die iemand dat gedaan heeft. Uh, we begrijpen ook heel goed dat hij het beter niet had kunnen doen. Maar het heeft heel veel te maken met wellust. Dus uh, hij kan zich niet bedwingen. Het is iets wat sterker is dan hemzelf. En blijkbaar is er ergens een, een moment in, in de verhouding... tussen de, de verteller en het slachtoffer, een jong meisje. Waarin dus blijkbaar iets fout gegaan is. Dus dat zij weigert of dat zij er niet van gediend is. En op, nou ja, dan, dan komt er een ander mechanisme in werking dan wellust. Namelijk angst of schaamte of gecombineerd en dan... Ja, dan is een moord gauw gepleegd natuurlijk. En, en dat... Pretty Polly is wel een heel mooi voorbeeld van een murder ballot. Wanneer je eigenlijk sympathie krijgt... of sympathie of empathie voor de, voor de moordenaar. Maar het is, het is een verschil tussen begrijpen en begrip hebben voor, denk ik. Ja. Dus dit is het verhaal van die rechter die, die, een man, die een vrouw voor zijn neus krijgt. En die vrouw die heeft haar man doodgeschoten met pijl en boog. S'nachts, terwijl het kind in de andere kamer lag te slapen. En dan vraagt die rechter, mevrouw, waarom, eh, waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? En toen zei ze, ja, een pistool maakt zoveel lawaai en mijn kind lag hier naast te slapen. En dan zegt die rechter, ja, dat begrijp ik, maar ik heb er geen begrip voor. Dus u gaat wel naar de gevangenis. Dus dat, dat is een beetje uh, wat we in de voorstelling, wat in dit nummer aan de hand is. Je hebt er heel veel begrip voor. Dat, je hebt er geen begrip voor, maar je begrijpt het wel dat hij het doet. Vroeger hadden wij het met vrienden altijd over de, de blacklist. En dan stonden er dan tien gehate mensen op die er aangingen zodra onze dictatuur uh, van kracht ging. Maar goed, het is allemaal stoere mannenpraat. Wie stond er op één? Nou, dat verschilde per persoon. Bij jou? Bij mij toen. Jeetje. Uh, ja, weet ik veel. Weet ik niet meer. En wie zou er nu op één staan? Op de zwarte lijst om omgelegd te worden... Ja. Wat was dat nou, het verhaal laatst van zo'n politicus die... Oh, in België. Die opriep tot uh, crowdfunding om de, de ex van uh, Dutroux uh, door een Albanese om te laten leggen. Dus dat was geen grap, maar dat was serieus. En werd hij later op aangesproken en zei hij... Nou, ik begrijp de kritiek niet. Ik, ik probeer me heel positief op te stellen. <lacht> Het is, is bizar gewoon. Ja, maar dat, wie staat er dan op jouw lijstje op nummer één... wat ja, ik natuurlijk voor. nog steeds weten Jezus. Ja, nou, ik, ik heb echt geen idee. dus is niet uit, uit, uit NCRV... Uh, VPRO. VP, maar het maakt niet uit. Het is allebei christelijk. <lacht> het is niet uit christelijke overwegingen. Maar ik, ik denk er even over na. Goed? Ja. Hm. En ook over hoe dan. Dat, ja. dat, dat willen we natuurlijk ook graag weten. jullie zit, maar ik word wel eens wakker uit een droom dat je iemand vermoord hebt. Of in ieder geval er heel dicht tegenaan zat. En ik heb zelfs een soort feuilletondroom gehad, waarin dat zich herhaalde. En dat was zo sterk dat ik op een gegeven moment begon te, begon te twijfelen of het nou wel niet echt gebeurd was. En dat is echt scary. Dat heb ik gelukkig uh, <coughs> die droom heb ik gelukkig van me af kunnen zetten. Maar dan dat gevoel is, is, is gruwelijk. Dat, dat, dat, dat, dat je zou kunnen overkomen. Dus een voorstelling daarover... is ook het bezweren van de angst. Is het dan vooral het gevoel dat je dat gedaan hebt... of de angst dat je daarvoor veroordeeld wordt? Ja, dat je het gedaan hebt. Ja. Puur dat. Dat veroordeeld worden is alleen maar uh, bevrijdend, denk ik. Dus rondlopen met een... Hè, dat komt ook in onze voorstelling voor... ik heb het gedaan! Dus dat je dat kwijt moet... dat is een hele menselijke... ...emotie, denk ik, dat je dat wilt delen... ...omdat je dan daarmee... Uh, ...de, de, ja, de, de druk ervan afhaalt. Je, je, je, oh, hoe zeg je dat? Je, je slechtheid toegeeft of erkent... boete doet. Dat is allemaal heel katholiek eigenlijk. Christelijk. Ja, ik vind je wel. Een bijdrage van Inge Tessguren. Zij maakte dat voor VP Roos de Avond. En zij sprak met Van Warmerham en Sluisman, makers van de voorstelling Murder Ballads. Want ja, hier bij Woord gaat het de hele nacht over moord en doodslag. En uh, er is een plek in Brabant waar uh, daar uh, op passende wijze bij stil werd gestaan. Ligt hier. Ja. Ho, ho, ho. Wacht maar, hier is het. Hier ja, ligt ze. O, ligt ze hier? Ja. Dat is toch wel een mooie steen, weet je niet? Het is wel een goedkoop hoekje, hè? Ja, maar ik heb wel, uh, die steen is mooi. Daar zet ik altijd iedere maand eventjes de bloemetjes erbij, hè? Maar hier wordt het wel na tien jaar geruimd, hè? Ja, nou, ik heb betaald voor extra nog vijf jaar. Ik ga wel eens kijken bij dat ruimen. Dat is wel een mooi gezicht. Al die knekels en die botten, dan denk je... Mm. Dat het ook maar vergankelijk is. Even, even stil blijven? Ik wil even een momentje stilte hier hebben. Vraag jij nu het af hoe, het, hoe, hoe zij eruit ziet als zij geruimd wordt? Mag. dat ze dat, Die, die steen, die pleuren ze nee, eraf? Alsjeblieft even alsjeblieft met mij stil zijn hier. Ja, natuurlijk. Zijn ze er ooit achter gekomen? Nee, daar zijn ze niet achter gekomen. Nee. Oh. Ze hebben er zo gevonden. Sst. Het is wel tevredig, hè, hier. Sst, Amen. Soms denk ik het echt, echt te ruiken. <truiken> hm. Ik zou hier heel graag eventjes gewoon stil mogen zijn. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Zijn tuurlijk, er tuurlijk. Ja, misschien wel vraagt voor jou, Tomme. Tuurlijk. Dan grijp ik iedere keer aan als ik hier sta. Dan denk ik wat we nou hadden kunnen doen maar dat vind ik wel gek dat hij jou aangrijpt. Waarom vind ik wel gek. Dat nog net 2,5 jaar geleden. Nou, kom op. we gaan een borreltje halen. Ik begrijp niet dat iemand gaat huilen die jezelf... Nou ja, dat moet jij weten. Kom, we gaan een borreltje halen. Jij betaalt. Kerkhof door Toon Sporenberg en Peer van Eersel, de voormannen van Radio Bergijk. Het komt uit een uitzending uit 2001. En ik zit een beetje met een schuine oog naar de klok te kijken. Het is bijna vijf uur. We zijn over de helft hier bij woord. Maar niet getreurd. Er zijn nog twee bloeddoordrengte uren die op u zitten te wachten. En... Um, het is eigenlijk nog een wonder dat het niet voorbij is gekomen. De Tweede Wereldoorlog, als we dan toch over moord en doodslag hebben... die rust nog steeds niet. We hebben nu nog hè, de rechtszaak tegen Siert Bruins die loopt. De perikelen daaromheen. Het verleden wil maar niet rusten. En um, het volgende uur gaan we stilstaan bij een moord. Niet gepleegd door de nazi's, maar nou ja door het verzet. Blijft u toch vooral luisteren. We gaan er zo uit voor het nieuws. Mocht u nou willen reageren... of heeft u uw eigen verhalen over moord en doodslag... dan kunt u reageren. Stuur dan een e-mail naar woord.vpro.nl of schrijf, Postbus 11, 1200 IJC in Hilversum. En uh, we hebben een Facebookpagina... waar u ons op kan liken... En als u wil abonneren op de podcast. Het allemaal nog eens een keertje terug wil horen in uw eigen tijd. Gaat u dan naar vpro.nl slash woord. En dan zo'n laagstreepje podcast. vpro.nl slash woord underscore podcast. We gaan er zo uit voor het nieuws. Ik hoop u straks hier allemaal weer terug te vinden. Tot dan.